Zonnig en weinig wind, bij maximaal 14 graden. Ook morgen is er zon, maar dan is er ook hier en daar wat bewolking. De maximumtemperatuur is morgen 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Bussum en Eembrugge... 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar aan de andere kant van de vangrib... was inmiddels wel een kijkersfile ontstaan. Bij Eembrugge staat nog 2 kilometer. A9, ook maar Amstelveen, tussen Haarlem-Zuid en Batouverdorp, ook 2 kilometer. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem zijn er werkzaamheden. Tussen het knopend Bankhoef en het knooppunt Valburg staat 7 kilometer. Op zoek naar een alternatief voor aandelen of uw spaardeposito? Schrijf dan in op de nieuwe vastgoedbelegging van Annexum, winkelhaard Lelystad. U belegt in een gloednieuw A1 winkelobject met langjarige huurcontracten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 Waar oh waar beginnen we bij Ronald van der Geer Feyenoord tegen VVV ja, zonder dat er echt veel opwinding is. Oh, yeah. dat het uh, nog een minuut of 17 <laughs> te spelen? Is het uh, 3-0 voor Feyenoord. Twee keer Gwiedetti vanaf 11 meter. En één keer Karim El Amadi in combinatie met de zweet. Hij is er inmiddels niet meer bij. Hij is uh, vervangen door Guillaume Fernandez. Biseswar is gekomen voor Schaken. Ook twee wijzigingen. Nieuwe spits bijvoorbeeld voor Uchebo. Is naar voren gekomen bij VVV. Twee kansen nog gezien voor Feyenoord. Twee keer de vocht in uh, de weg. Een schot van Bakal. En een kans voor uh, Guillaume Fernandez. En ook nog één voor Biseswar. Dus het waren er eigenlijk drie. Maar het blijft gewoon 3-0 voor Feyenoord tegen VVV. Roda, ADO Den Haag. Gaat dat nog spannend worden, Richard? Roda staat voor met 2-1. Ik vrees van niet, Tom, Roda, dat het wel wat moeilijker heeft in deze fase. Want ADO Den Haag is opnieuw met drie spitsen gaan spelen. Heeft Roda JC zojuist gewisseld. De ene voor de andere Belg, Davy de Beulen, is erbij gekomen. Laurent de Loorje eraf. ADO probeert het nog wel. Zet veel druk op dit moment. Maar Roda JC staat nog altijd voor. 2-1. En vanaf half vijf zijn we bij NAC Excelsior. Het hockey dan. Bloemendaal tegen Schaarweide. Eenvoudig klusje voor Bloemendaal. Gerard? Ja, er wordt nog twee minuten gespeeld. Er is rustig en vrolijk doorgehokkerd en ook gescoord. Het was 4-0. Het werd 4-1 door Atiek. Die benutte een strafkorner voor Scharweide. En het is op dit moment 5-1 voor Bloemendaal. Wouter Jolie maakte zijn tweede doelpunt van deze wedstrijd. En ik zei het al, nog zo'n 2 à 3 minuten. Ik weet niet wat de scheidsrechter allemaal gaat bijtellen. Wat het oponthoud is geweest. Maar Bloemendaal gaat dit eenvoudig winnen. some others get this early don't you worry yours is 12 minuten voor tijd is de wedstrijd hier in Zuid-Limburg beslist. Rode JC komt op 3-1 en weer is het Malki die het doelpunt maakt voor de thuisploeg. Zijn tweede in deze wedstrijd. Uitstekende afgemeten voorzet vanaf de linkerflank. En daar komt de Syrië dan weer voor zijn man. Heel slim, zoals hij dat al een paar keer heeft gedaan in deze wedstrijd. De bal wordt uitstekend gegeven door Hemte, Die daarmee zijn fout misschien wel een klein beetje goed maakt in het begin van deze wedstrijd. En Malky kopt de bal vallend tegen de touwen. En zo leidt Rode JC dus met 3-1 en zit deze wedstrijd helemaal in het slot. Want ik heb het al een paar keer gezegd, ADO Den Haag voetbalt met 10 spelers naar de rode kaart van Horvat. Dat dat gebeurde allemaal al in de eerste helft en kan denk ik niet veel meer uitrichten in het resterende deel nog van deze wedstrijd. 3-1 dus hier in Kerkrade. Gerard de Groot, Bloemendaal, Scharweide. Is het afgelopen? Het is afgelopen. 5-1 voor Bloemendaal. En uh, ja, het begon allemaal zo aardig natuurlijk voor Scharweide deze zondag. Uh, zes wedstrijden gespeeld, 10 punten, eentje minder dan Bloemendaal. Staan op de vijfde plaats in de hoofdklasse, waar overigens alles heel dicht bij elkaar zit. Uh, dat uh, zal straks ook wel weer blijken als we de overzicht maken. Maar uiteindelijk is het vandaag toch uh, afgetekend 5-1 geworden. De eerste helft deden ze het nog wel aardig hoor. Scharweide kregen kansen, kregen mogelijkheden. Hadden eigenlijk op een 1 of een 2-0 voorsprong zelfs. Moeten komen. Maar daarna was de routine van Bloemendaal gewoon te veel. 2 ruststand eh, Brouwer en Jolie en na de rust Hofman Schuurman. Atik scoorde nog tegen voor eh, Scharweide. En Wouter Jolie maakte er 5-1 van. En dat is een uitslag. Voor het seizoen zou je gezegd hebben, nou, als de debutant als Schaarweide op bezoek moet bij Bloemendaal, dan zal het zo'n nulletje of 3-4-5 worden. Nou, het is dan 5-1 geworden. Maar in ieder geval tekent het wel het klassenverschil op dit moment tussen Schaarweide en Bloemendaal. En Ronald van der Geer, jij nog iets te melden? <laughs> ja, dat ik van jou. <laughs> Elf minuten nog ja. uh, bij Feyenoord VVV. Het is uh, 3-0, het grote wisselen is begonnen. Emunieke is eindelijk uit zijn leider verlost door Glende Boek. Die linksachter van VVV, die echt fout op fout stapelde en het zo ontzettend lastig had. Met de Cabral, bewaking is overgenomen door Kruisen, ook al een invaller. Molhoek is er nog bijgekomen. En in de slotfase speelt de VVV dan met drie verdedigers. En bij Feyenoord is Karim El Amadi er inmiddels uit. En mag Ricky van Haren, die nu het balbezit heeft voor de Rotterdammers, de wedstrijd volmaken. Terug naar Vlaar. Allemaal voor eigen verdediging. Maar ja, met 3-0 is het natuurlijk al lang en breed gespeeld. Twee doelpunten van Guidetti. Vanaf 11 meter en uiteindelijk dus nog een prachtige goal van Karim El Amadi. En zo speelt Feyenoord zich naar een overwinning deze middag. Maar moet wel worden aangetekend dat kort voor rust Moussa dus twee keer geel kreeg en rood. Van scheidsrechter uh, Guzeboujoek. En dat het daarmee wel over was met de aanvalsdriften van uh, VVV. Balbezit voor uh, Leerdam. De rechtsachter naar Klaasie in de as van het veld. Bieseswar, die wel iets zal willen laten zien in deze wedstrijd. Want hij is uh, ten na blessure zijn basisplaats kwijtgeraakt. En stond in eerste instantie wel in de plannen van uh, Ronald Koeman. Fernandes, nieuwe spik. Het spaast naar Cabral. Aan de rechterkant fluiten blijft ze inmiddels achterwege, Omdat Cabral nu vaker voor de combinatie kiest in plaats van dat hij voor eigen succes gaat. Van Haarde naar Bruno die Allemaal in de buurt van het strafstopgebied van VVV. Dan Van Haarde in de as van het veld. Zet de combinatie op. Van Haarde legt dan die bal weer breed. Daar waar hij beter zelf had kunnen schieten. Nou, nog een keer leert dan Fernandez en die bal gaat naast. Leerdam nog met een voorzet vanaf de rechterkant. Waarom schiet hij van Haren nou niet zelf? Hij zet de combinatie op met... ik dacht dat dat Bakal was. Krijgt die bal vervolgens aan de linkerkant van het strafschopgebied mee... en heeft een vrije doortocht richting de vocht. Maar legt die bal dan breed. Daar waar zelf schieten misschien beter was geweest. Hij durft het niet aan, Ricky van Harden. En ja, die paas is zo onzorgvuldig. Uiteindelijk komt daar dus nog die actie van Leerdam en Fernandez... met zijn poging bij. Bal gaat overigens wel via een VVV-verdediger. Dat is Yoshida over de achterlijn. En dan mag Feyenoord dus nog via Cabral corner gaan nemen vanaf de rechterkant... ...met Vlaar en de vrije inmiddels wel in dat strafstopgebied... ...voor Wilco de Vocht. Komt die bal van Cabral, komt richting de eerste paal... ...wordt hij weggewerkt door Marcel Mevers? Dan moet Van Haren daar heel snel achteraan... ...om voor de middenlijn die bal nog te pakken te krijgen. Nou, dat lukt. Nog een minuutje of acht. Het zijn er tien uit Venlo tegen elf uit Rotterdam... ...en die uit Rotterdam staan met 3-0 voor. En aan onze sterverslaggever kan ik nog even melden... ...dat het Eindhoven tegen Willem 2-2-3 is geworden. Het derde doelpunt voor de Tricolores werd gemaakt door... Maradoni de Groot werd hij ja. vroeger genoemd. Ja, eh, de Groot. Ja, zeg het maar, Ronald van der Gier, is er bij jou nog wat te melden. Ja, er is nog wel wat te melden voor jou ook iets minder. Maar van Van Aaren misschien wel wat meer, want die maakt de 4-0 voor Feyenoord. In combinatie met Fernandes. Begint bij Bieseswar aan de linkerkant. Bal komt te laag voor. Bakal legt terug op Van en Die krijgt dan met moeite die bal mee. Krijgt hem wel bij Fernandes. En dan schiet hij wel zelf als hij hem krijgt vanaf een meter of vijf. 4-0 voor Feyenoord. I would like to say you well to grow and not over Arsenal speelt momenteel tegen Sunderland. Is op 2-1 gekomen. Ook het tweede doelpunt voor Arsenal gemaakt door Robin van Persie. Roda JC gaat Ado Den Haag weer passeren op de ranglijst Richard van der Maarten. Ja een belangrijke overwinning is dit hoor. Vanmiddag voor Roda JC wist het ook wel dat het vandaag moest gebeuren. Want het programma ligt er niet om de komende weken. Ado Den Haag vandaag dus maar. Daarna AZ, Ajax en vervolgens Herenveen. Ja dan moet je zo'n thuiswedstrijd tegen. Met alle respect Ado Den Haag gewoon in winst Omzetten. En Rode JC doet dat door bij Vlagen uitstekend te voetballen. Vanmiddag het sluit aan met 12 punten in de middenmoot. Roda vindt dat het daar natuurlijk ook thuis hoort. Zeker als je dat vergelijkt met het voetbal van vorig seizoen toen het allemaal op rolletjes liep. Tot nu toe was het vrij wisselvallig. Maar vorige week in die knotsgekke wedstrijd tegen NAC Breda. Rode JC won dat duel uiteindelijk met 4-3. Wordt het dus vandaag, of geeft Rode JC daar dus vandaag een vervolg aan. Door te winnen met 3-1 van Ado Den Haag. Nu misschien weer een kans aan de linkerkant. Met Jonker. de voorzet gaat richting Wiljan Pluim. Die zojuist is ingevallen. En dat levert dan nog weer een hoekschop op. Omdat de bal via Immers over de achterlijn is gegaan. Zojuist een publiekswissel voor de man van de wedstrijd vanmiddag. Sam Harip Malki. De speler met het dubbele paspoort. Hij is eraf gegaan voor hem. Wiljan Pluim. Maar er ging een klaterend applaus van de van de tribunes naar beneden voor de speler die twee goals maakte vandaag voor Rode JC. Daarmee op zes doelpunten inmiddels is gekomen. En dus kan spreken van een uitstekende start van het seizoen. Rode JC neemt de corner kort. De bal wordt dan alsnog voorgezet. De beulen mist dan. Dan moet Rode JC snel achter die bal aan. Dat gebeurt via Hemten. Maar dan gaat de bal vervolgens weer over de zijlijn. Nee, deze wedstrijd is ongeveer afgelopen. Er zit niet heel veel meer in. Rode JC was eenvoudig gewoon beter... Dan Ado Den Haag dat heel verrassend na acht seconden al op 0-1 kwam. Toen een enorme blunder van Hemte en Sherry die het uiteindelijk in acht seconden dus afmaakte voor de 0-1. Maar daarna was het eigenlijk rode JC dat heer en meester was in deze wedstrijd. Knut, knap terugkwam na een kwartier via Malki. Vervolgens in de tweede helft Donald 2-1 en opnieuw Malki in de 78ste minuut. Misschien deze aanval dan nog. Jonker met een kopbal, maar nee, die bal gaat over. Het blijft hier 3-1 denk ik. Rode JC, Ado Den Haag. Feyenoord, VVV. Is de boek misschien wel bezig aan zijn laatste minuut als trainer van VVV, Ronald? Want het gaat niet al te best daar. Hè? Nee, nou, ik denk dat de druk met name komt te liggen. Even voor alle duidelijkheid: nog twee minuten. Feyenoord staat met 4-0 voor op de wedstrijd volgende week tegen, tegen RKC. Dat is dan een wedstrijd die gewonnen moet worden. Ik bedoel, je kunt verliezen in de kuip van, van Feyenoord. Je kunt hoopvol aan een wedstrijd beginnen. Maar goed, de omstandigheden waren ook niet echt in het voordeel van de boek. Zijn team heeft hem wel weer laten zakken. Maar ik denk uiteindelijk dat volgende week tegen RKC het erop of eronder wordt voor uh, VVV. Goed, dat zullen we dan zien. Nu staat Feyenoord met 4-0 voor en elk vanmiddag die Ricky van Haren niet meer zal vergeten. Want hij scoorde net de vierde voor Feyenoord en dat is ook zijn eerste in het betaalde voetbal in zijn, in zijn carrière. Dus dat zal hij leuk vinden, dat zal hij niet snel vergeten. Dat hij als invaller in deze wedstrijd binnenkwam en uiteindelijk van Guillaume Fernandes de kans kreeg om de 4-0 binnen te schieten. Het is wachten op het eindsignaal van Guzeboujoek. Die toch ook niet heel veel tijd zal bijtrekken als Feyenoord nog een keer losgaat met Cabral aan de rechterkant. Een lage voorzet weggewerkt door Yoshida, wel weer opgevangen door de wat dat betreft, VVV staat in de tweede helft echt alleen maar tegen te houden. En ziet de Feyenoorders langs vliegen. Niet dat Feyenoord nou heel veel creëert, maar als Feyenoord eens in de buurt komt, dan is Wilco de Vocht altijd nog wel op de post om in elk geval een vuistje tegen de bal te krijgen. Dat deed hij net ook op een schot van waar Nu Bruno Martens die met een voorzet vanaf de linkerkant. Aangeraakt nog door de recht, maar wel in de handen uiteindelijk van die de Vocht, die hier een paar jaar geleden namens FC Os speelde in de beker. En toen een fantastische wedstrijd speelde, eigenlijk net zoveel tegenhield als in deze wedstrijd. Alleen nu is die wel Vier keer geklopt. En toen moest het wachten op de verlenging Feyenoord. Om uiteindelijk voor de eerste keer de vocht te kloppen. Via Roy Mackay. Nog een lange bal die door de recht wordt weggewerkt richting zijn eigen achterlijn. Nou, Net niet over de achterlijn gaat, maar over de zijlijn. Aan de rechterkant mag Feyenoord gaan gooien. Dat gaan die twee kleintjes aan de, de buitenkant doen: Leerdam en Cabral. Leerdam gooit. Nou, staat dan uiteindelijk Cabral over. Kiest voor Biseswar. Voorzet van Leerdam in het Zrasopgebied. Weggekopt daar door Yoshida. Opgevangen weer door Ricky van Haarden. Kort naar Biseswar. Zijn we aan de rechterkant. Halfweg de helft van VVV. Daar staat ook Leerdam. Maar Leerdam besluit om terug te spelen naar Stefan de Vrij. Hij naar Vlaar. En zo speelt Feyenoord dus rond. 4-0 hier, Richard van der Maan. Toch nog een doelpunt voor Roda JC in de extra tijd van deze wedstrijd. Ruud Vormer, de controlerende middenvelder van Roda JC, maakt zijn derde competitiegoal van dit seizoen. De voorzet is van Mats Jonker en Vormer maakt het af. En dan wordt het dus toch nog 4-1 in deze wedstrijd. Weer zo'n soepele aanval van Roda. Ado doet er eigenlijk weinig aan, komt overal tekort... Als Roda die aanval opzet, Jonker kan vrij aannemen, speelt de bal naar Vormer. Uh, Daar wordt ook niet goed verdedigd door Ado Den Haag. En Harm van Veldhoven die steekt de beide armen in de lucht. Roda J.C. komt op 4-1 in deze wedstrijd tegen Ado Den Haag. Een eclatante overwinning dus toch nog voor de thuisploeg. En een eclatante overwinning en winst op de ranglijst voor Feyenoord, Ronald? Ja, dat boven Ajax komt. Volgende week is het Ajax-Feyenoord. En dat geeft de burger in Rotterdam moed. De omstandigheden, daar heb ik het al eerder over gehad... zijn natuurlijk wel in het voordeel geweest van de Rotterdammers. En we moeten de volgers ook geen zand in de ogen strooien. Heel goed en comfortabel is het allemaal niet geweest... wat Feyenoord heeft laten zien. Zeker niet in de beginfase. Maar ja, toen VVV uiteindelijk met 10 kwam te staan... was de angel daar wel uit. En kon Feyenoord eigenlijk freewielen op de helft van, van VVV. Het zal Koeman in elk geval een goed gevoel geven... dat er gewonnen is. Dat er na twee nederlagen weer eens drie punten... in de tas gaan in Rotterdam. En de manier waarop, daar zal hij deze week echt nog wel over praten met zijn mensen. Misschien wel met Cabral. Die best een aardige wedstrijd speelde tegen Emenieke. Maar al vaker gezegd, toch iets te vaak voor eigen succes ging. En als je wat minder kansen krijgt in een wedstrijd, moet je daar wat zorgvuldiger mee omgaan. Busebioek fluit voor het einde van het duel. Na precies 90 minuten 4-0 de overwinning van Feyenoord op VVV. Feyenoord kan zich gaan opmaken voor de klassieker. Volgende week tegen Ajax. Daar is 4-0 in de Kuip. Het is inmiddels ook afgelopen bij Rode JC tegen ADO Den Haag. Uitslag 4-1, en inmiddels ook afgelopen is. Eindhoven tegen Wilm 2. Uitslag 2-3.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 Saint-Germain, van het album Touristen, Rose Rouge. Om nog even te verwerken deze plaat. We gaan het hebben over turnen. Jeffrey Wammers, weet u wel, wat te lui noemt door de bondscoach. Maar vandaag stond hij wel in de sprongfinale. Maar hij wist wel dat het een moeilijk verhaal zou worden om daar een medaille te halen. En dat bleek dus ook in Tokio, waar hij als achtste en laatste eindigde in die finale. Vooral ook door een moeilijke eerste sprong, die meteen eigenlijk al niet goed lukte. Edwin Cornelissen praat erover met Jeffrey Wammers. Gegokt en verloor, zou je zo kunnen omschrijven? Ja, op zich wel, maar uh, ik denk dat ik toch ook alweer stappen heb gemaakt met deze sprong. Het blijft gewoon een risicovolle sprong. Gewoon uh, ja, altijd, zeg maar. Ook als je hem gewoon heel goed beheerst. Dus uh, ja, dat wist ik wel van tevoren. Ja. Was het voor jou ook wel een soort mentale doorbraak dat je nu deze moeilijke sprong in een finale durft te doen? Ja, ik denk het wel. Dan zie je toch wel dat het nog een uh, stapje beter moet. Maar als ik deze sprong gewoon uh, onder de knie krijg, zeg maar, dan. Uh, ja, daar kan je wel gewoon heel veel mee. Want in het verleden hikte je er steeds een beetje tegenaan. Hè? Er was ook wat angst om die moeilijke sprongen te doen. Heb je het idee dat je daar doorheen bent? Ja, dat wel een beetje. Ik merk toch wel dat ik uh, in een wedstrijd toch wel iets meer pit heb, zeg maar. Dus dat ik best wel uh, soms dingen kan proberen die ik, uh, waarvan ik van tevoren een beetje over twijfel. Ja. Je mocht als laatste. Dat is vaak voor Turnus een voordeel, hè? want je kan een beetje kijken wat de concurrentie heeft gedaan. Werd je nog aan het twijfelen gebracht of je toch niet voor iets makkelijker en dan op kon moest gaan? Ja, eigenlijk wel. Maar... Voordat nummer 6 en 7 zeg maar, kwamen, zat ik wel te twijfelen van... Uh, dit gemiddelde is haalbaar met twee uh, super nette sprongen, zeg maar. Maar toen gingen die uh, Koreanen en die Japanen, die scoorden zo hoog gemiddeld dat je wel, uh, wel moest. Want met mijn sprong had ik dat uh, ja, niet kunnen halen, zeg maar. Ja, precies. Dus je moest alle risico nemen. Nou, toen kwam die sprong, die moeilijke sprong. Ja, omschrijf eens, wat gebeurde er? Ja, wat gebeurde er op zich... Uh, kwam ik best wel goed uit met mijn aanloop en de af en toe was ook wel oké. Okay. Het is alleen een beetje hetzelfde probleem wat ik uh, heb, dat mijn schroef niet helemaal uh, rondkomt, zeg maar. En ik moet daar gewoon een, uh, ja, nog een maniertje voor vinden dat zodat de schroef altijd rond is. Ja, het gevolg daarvan was dus dat hij werd afgewaardeerd hè, in moeilijkheid, dat hij van 7, 2 naar 6, 8 ging. Ja, inderdaad. En die landing, uh, ja, je leek door je enkel te gaan, hè? Nee, dat valt wel mee. Op een gegeven moment ben je wel gewend om uh, sprongen af en toe een beetje zo, uh, zo op te vangen. Dus uh, het viel reuze mee. Wat kan je hiermee met, met dit resultaat, met deze finale, ook in de aanloop naar die Spelen? Nou ja, wat ik van tevoren al zei, gewoon nu richt op het test en uh, Daar ligt gewoon een hele goede kans. En uh, gewoon zorgen dat de allround uh, goed genoeg is daarvoor. Hoe werk je toen naar dat test-event? Uh, ja gewoon nog een paar maanden doorwikkelen. Wat dat betreft uh, telt iedere dag. Goed bedenken van uh, hoe ga je je oefeningen goed opbouwen, hoe ga je zorgen dat je stabiel wordt. Hoeveel wedstrijden doe je? Ja, niet te veel, niet te weinig. Dan moet het gewoon nog even over, nou, goed over nadenken. Stabiliseren van je huidige programma of ga je het nog uitbreiden? Nee, het wordt vooral ook wel tactisch turnen zeg maar. Dus op sprong ga ik dan niet. Uh... Gewoon een super moeilijke sprong. Want het is alleen maar voor de allround. Dus dan doe je toch een stapje terug naar een super nette sprong. Waar je zo hoog mogelijk uh, probeert te komen. En ook op uh, toestellen als rek en vloer. Ga je niet proberen uh, je allermoeilijkste oefening te doen. Maar wel hoog genoeg, maar dat het ook gewoon safe is en netjes. Dus je ziet dat je in deze code met netjes turn ook gewoon heel ver komt. Is het ook een kwestie van nog harder trainen, zoals uh, Hamada eerder wil beweren? Nou, gewoon slim trainen, denk ik. Uh, gewoon kijken hoeveel ga je doen, niet, dat je ook niet overtraind raakt, wat je, wat je net al zei. Bedoel, we hebben heel de zomer natuurlijk ook doorgetraind, dus het is, uh, normaal is het na de WK rust. En nu is het uh, ja, misschien nog wel twee keer zo hard doorbikkelen. Dus dat wordt, uh, wordt zwaar, dus daar moet je wel uh, goed over nadenken. Wat is slim trainen? Ook op bepaalde toestellen meer nadruk leggen? Ja, dat ook. Net zoals uh, gewoon de toestellen als Fotige en Brug, waar gewoon nog heel veel te winnen is. Daar gewoon uh, ja, wat extra aandacht aan besteden. Hoe vertrek jij nou morgen uit Tokio? Met welk gevoel? Uh, ik heb wel heel veel zin om naar huis te gaan. Ik ben echt wel uh, een beetje klaar met Tokio, zeg maar. Maar het was uh, uiteindelijk toch wel weer een uh, leuk week aan. Ondanks uh, dat er heel veel gebeurt is, dus, uh, toch wel weer zin in de volgende. Jeffrey Wammers was dat over slim trainen... en op weg naar dat Olympisch kwalificatietoernooi... net als Epke Zonderland. Radio 1, het NOS Journaal. Freddy van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 De politie maakt zich ernstige zorgen en vraagt mensen die informatie hebben over vader en baby contact op te nemen met het Korps Landelijke Politiediensten. Dan krijgen we ook nog weer, daar hebben we meestal geluid bij. Het weer. Willem en Hubert. We kunnen nog even een paar uur genieten van prachtig weer... want de zon schijnt volop, er is maar weinig wind... en het is gemiddeld zo'n 14 graden. Tja, dat zie je natuurlijk allemaal als je buiten zit. Na vandaag is het gedaan met het mooie najaarsweer. Dan krijgen we te maken met soms onstuimig herfstweer. En vanavond al begint het vanuit het westen wat te betrekken... en lokaal ontstaat er mist vannacht. Het koelt af in het westen tot een graad of 11, in het oosten 3 graden. En maandag begint de dag dan nevelig en het blijft veelal bewolkt... alleen in de middag komt de zon even tevoorschijn. Er kan ook wat lichte motregen vallen... Alhoewel de echte neerslag waarschijnlijk pas in de nacht naar dinsdag volgt. De middagtemperatuur morgen ligt op zo'n 15 graden bij een matige aan de kust vrij krachtige wind. En vanaf dinsdag is het dan dus flink wisselvallig met regen en soms ook heel veel wind. AMB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort kom je eerst in de file terecht... tussen de afrit Gooimeer en Laren over 5 kilometer. En verderop tussen Soest en Bunschoten staat 4 kilometer. De A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam is dicht bij Leiden. Er ligt daar een oliespoor dat is gelekt uit een kapotte auto. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem, daar zijn werkzaamheden... tussen Knopend Ewijk en knopend Valburg aansluiten over 6 kilometer. Sport Radio En het gaat maar door, het gaat maar door. Het lange sportweekend is nog lang niet ten einde. Net begonnen in Breda, NAC Excelsior, Frank Wilaert. Oh. Twee minuten geleden, het is nog 0-0 hier. Opvallende naam in de basis zijn er bij beide ploegen niet. Spelen al weken met dezelfde elf. Dus uh, geen verrassingen bij die 22. Even de vrijtrap van Schilder nu meepakken, maar die wordt achterin bij Excelsior weggewerkt. In tweede instantie ingeschoten, dan door Gorter, maar die de uh, bal over de goal van de ruiter heen. En dan heeft u al een aantal bekende namen bij NAC en Excelsior gehoord. De opvallende personen zitten er dan ook op de bank voor zover die opvallend zou kunnen noemen. Santi Kolk is terug van een blessure. Mag vandaag op de bank beginnen. En Darren Maatsen, de man die Excelsior een puntje bezorgde bij FC Twente twee weken geleden. Door twee keer te scoren, ook. Hij zit vandaag gewoon weer op de bank bij Excelsior. De meest opvallende naam op het veld is dan ook die van Kevin Blom. Hoezo dan? Want dat is toch een doodnormale eredivisie scheidsrechter. Ja, maar zijn laatste eredivisiewedstrijd dateert alweer van 28 augustus. Dik anderhalve maand geleden is hij geblesseerd geweest tussendoor nog een beetje. Maar uh, zo lang is hij dus al niet meer in de eredivisie uh, actief geweest. En hij heeft daarna echt nog wel wat wedstrijden gefloten in de eerste divisie voor de KNVB-beker. Maar in de eredivisie dus niet. Voor hem dus weer voor het eerst sinds tijden een kijkje in de eredivisie. Hij geeft nu een hoekschop aan Nak. De tweede mogelijkheid dus uit de stilstaande situatie voor de ploeg uit Breda. Kort genomen Hoekschop nu terugleggen richting de eerste paal. Denk ik dan, had, althans dat had ik in gedachten voor wat de zou moeten doen. Alleen maakt hij daarbij een overtreding en geeft Blom de vrije trap. Nu aan Excelsior ter hoogte van het eigen strafschopgebied. Na 3,5 minuut dus nog altijd 0-0 in Breda. En al dat sportgeweld van vannacht en vanmorgen zou je bijna vergeten... dat er ook nog een marathon in Amsterdam werd gelopen. En Lorna Kiplagat verdiende bij die marathon een nominatie voor de Olympische Spelen. Ze werd namelijk derde in een tijd van 2 uur 25 minuten en 52 seconden. En u hoorde hoe enthousiast iedereen daarover was op de achtergrond. Daarmee bleef ze ruim onder de limiet. Want Kiplagat had haar marathon namelijk zorgvuldig opgebouwd. Heel voorzichtig. De eerste, de eerste half marathon gedaan... En daarnaast, ja, ik gewoon even genieten en de laatste drie kilometer had ik, ja, uh, yeah, ik denk ik uh, heb echt bloed in mijn tenen of zo. Maar dat uh, was okay. niet belangrijk. Ik heb uh, gewoon in uh, uh, augustus 2012 uh, Olympische Spelen geconcentreerd. En uh, lijkt me dat dat uh, nog gaat uh, gebeuren. Kippelakad dus, die daar uh, zorgvuldig opbouwde en een Olympische limiet liep. Bij de mannen werd die marathon overigens gewonnen door een Keniaan. Een andere Keniaan, Wilson Kibet. En Michel Butter was daar de beste Nederlander. En dus, want het is zo bij de marathon van Amsterdam, de nationaal kampioen. En bij de finish werd hij ook nog opgevangen door Leo Maan. Gefeliciteerd. Een super tijd en een geweldige slotkilometer. Ja, het ging fantastisch. Het weer was perfect, haaswerk hazenwerk was perfect. Het allerbelangrijkste, ik voelde me goed. En uh, ik kreeg een beetje wat stijve bovenbenen. Dus ik wachtte echt op het einde en toen dacht ik nou, nu geef ik alles. Maar wat je jou deze tijd nou? Nou, dat er uh, heel veel potentie in zit. Ik heb er echt uh, heel iets gevoel bij. Ik heb alles in een teken gezet voor deze ene dag. En uh, in de aanloop daarnaartoe heb ik me een beetje op de achtergrond gehouden. Maar deze datum die stond bij mij uh, rood gemarkeerd. En, als het dan lukt op het Monance Prem, ja, daar draait het om. Ja, ik zie je stralen. Je bent heel erg blij natuurlijk. Richting toekomst: zeg eens iets. Nou, ja, deze tijd biedt wel perspectief. Uh, misschien ook wel voor volgend jaar. Um, ik durf hier eigenlijk niet van te dromen, maar nu uh, wordt het ook misschien wel realistisch om aan 212 te gaan denken. En dan uh, eventueel kwalificatie voor de Olympische Spelen. Maar uh, daar moet ik nog eens even rustig over nadenken. Het is ook een EK, maar dit is wel veelbelovend. Michel Butter dus die hoopt en droomt van 2-12 en Olympische Spelen de winnaar. Overigens, Shebet, die droomt daar van veel andere dingen, want die liep 2-5-53. Dat is heel snel, dat is heel snel. NEC tegen Vitex, vroeg in de middag geëindigd in 0-1 door een goal van Chanturia, gemaakt al voor de rust. Maar het drie rode in die wedstrijd voor Comboy en Chanturia, die ruzie kregen. En ook nog voor Abora, na de wild inkomen op Koolwijk. Kortom, uh, verlies voor NEC en winst voor Vitesse dat toch weer aansluit... met de bovenste ploegen daar in de Eredivisie. Collega Frank Zenoeks met de winnende trainer, John van der Brom. Dit is een grote overwinning uh, voor Vitesse, gezien de beladenheid van de wedstrijd. Het is heel lang geleden. Jij was nog speler van Vitesse, dat Vitesse hier al een keer won. Heb je je keeper als eerste gefeliciteerd? Nou, je, kun, je, je pakt altijd de eerste die je het eerste tegenkomt. En, uh, ik heb vooral het team uh, gefeliciteerd met, uh, met, met de strijdlust. Met, uh, met de spirit die ze uh, ja, eigenlijk vanaf de eerste seconde geleverd hebben. En, uh, ik was vooraf, zeg je heel eerlijk, een beetje bang of wij uh, dit uh, ja, geweld in de goede zin, de strijd die, die NEC erin gegooid, of we, dat, uh, of we daarin mee konden. Nu, achteraf, kan je stellen dat, uh, dat we in dat opzicht overeind zijn gebleven. En dat we misschien wel voorop zijn gegaan in de strijd, misschien wel een beetje eroverheen. Maar dat hoort wel bij een, bij een wedstrijd als deze. En, uh, en natuurlijk heeft Piet geweldig gekiept. Die heeft ons uh, ja, absoluut in de wedstrijd gehouden. Uh, maar ja, dan haal je er één uit. Terwijl je ze misschien uh, niet eens qua voetbal... maar qua, qua beleving en strijd uh, eigenlijk allemaal een compliment moet geven. Wij zijn allebei te jong om Frans de Munk ooit te hebben zien keeper, Maar we hebben het wel over gelezen. Uh, dat moet ongeveer zo geweest zijn, denk ik. Ja, ja ik, ik, uh, ik heb hem ook <laughs> nog zien keeper, zeg ik al eerlijk. Ik heb veel over gehoord en gelezen natuurlijk. En ook wel wat beelden gezien. Maar ja, hij was vandaag de rustpunt achterin. Had alles had hij vast. Uh, hij heerste. Uh, hij, uh, hij was slim. Uh, maar ja, hij woont hier in Nijmegen. Dus als er eentje blij is met deze overwinning. Dan, uh, dan is het Piet wel. Uh, er valt een goal na ongeveer een half uur. Iets, iets langer misschien. 4, 35 minuten. minuut. Eigenlijk had ik gedacht als er een goal valt valt hij aan de andere kant op dat moment. Ja dat blijft voetbal. Dat is ook weer het mooie van het voetbal.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 Ja, we hebben ons te aangehouden. Dat van Chanturia was ook niet echt een kans. Maar die weet van, van niets iets te maken. Nou, we weten dat we... we hebben een aantal jongens met individuele kwaliteiten. Uh, het, is, het, is, het is of goed of hij wordt afgebrand, zeg ik dan. Maar vandaag laat hij weer zien. Want ik vind dat hij... Uh, ja, het is jammer van die rode kaart. Want dat is een smetje. Uh, maar voor de rest heeft hij een prima wedstrijd gespeeld. Met een geweldige goal. En nogmaals, als we het over individuele kwaliteiten hebben. Dan, uh, ja, dan past deze wel in het rijtje bij, uh, bij Gio. En daar kan ik wel van genieten. John van der Bom die dus praat over een nek. Wij praten nog keurig over NEC. Dat vandaag recht had op misschien wel veel meer. Het kwam er niet van, sterker nog. NEC krijgt veel complimenten over het vertoonde spel. Maar het resultaat is wel dat ze na negen wedstrijden gewoon vijftiende staan. Dat is niet al te best. Frank Zoeks sprak er ook over met de trainer van NEC, Alex Pastoor. Alex, jouw ploeg heeft vandaag wel heel hard moeten werken voor nul punten. Ja. De aloude VVD vvd lonen werken. Die, die was er niet. Nee. Je kunt je ploeg uh, in elk geval niet verwijten dat ze niet uh, Vitesse hebben vastgezet. Dat ze niet uh, de wedstrijd hebben willen maken, want alles was eigenlijk goed vandaag op één ding aan. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh...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 Ja, nou goed, we wilden op een bepaalde manier... zowel technisch-tactisch als ook in de, in de agressiviteit... wilden we de wedstrijd gaan controleren. Nou, dat hebben we hartstikke goed gedaan. Het enige wat we niet hebben gedaan, dat heb je terechtgezegd, dat, uh, dat was scoren. Dan ben je de bovenliggende partij. En in de rust zie je op het bord, bestaan achter. Dan krijg je een tweede helft. Die begint in de 46e minuut eigenlijk al met de slotoffensief van jullie. Ja, nou kijk... Uh, uh, ik vind dat je... Sowieso zoveel mogelijk, maar zeker in deze wedstrijd, zo hoog mogelijk op het veld moet proberen te staan. Zeker als dat uh, een van je krachten is en je kwaliteit is. Nou, dat hebben we geprobeerd. Uh, dat hebben we eigenlijk de gehele wedstrijd gedaan. Ja, en normaal gesproken met uh, dit aantal kansen en mogelijkheden om maar in die terminologie te blijven. Ja, ga je een wedstrijd winnen. Uh, nou, dat hebben ze van de eerste seconde tot de allerlaatste gedaan. Uh, we zijn er niet in geslaagd. Dat is de, de simpele conclusie. Nu is het ook zo dat uh, hier in Gelderland, hier in Arnhem en in Nijmegen... deze wedstrijd wordt opgetrokken naar, uh, naar proporties uh, bijna mythisch. Uh, een wedstrijd op zich. Uh, een wedstrijd die gewonnen moet worden. Um, een aantal spelers uh, ging eronder gebukt, want verloor ze beheersing vandaag. Ja, dat is spijtig. Uh, je ziet dat in veel, uh, veel meer derbies gebeuren. Ik vind het helemaal niet nodig. Situaties waarin het gebeurde, vond ik dat ook niet nodig. Um... Voor zover ik het kon zien, waren het de juiste beslissingen. Het gaat over de rode kaarten nu. Ja, schijnbaar hoort het, hoort het erbij. Maar ik vind het helemaal niet nodig. Want we hadden het ook niet nodig. En zowel voor als na de rode kaart denk ik dat, ja, dat we de betere ploeg waren. Maar ja, goed, dan ga ik in de herhaling vallen. De goddroge conclusie is: we staan met nul punten. Alex Pastoor zei dat in het al oude VVD-gezegde... citeer ik hem, loon naar werken kwam er niet uit. Toen dacht ik, we gaan maar eens hockeyën uit de Rood. Ja, Scharweide kan daar ook over mee praten, loon naar werken. Ze hebben hard gewerkt, met name in de eerste helft tegen Bloemendaal. Maar daarna was de overmacht van Bloemendaal te groot. Het was al 2-0 met de rust en het werd uiteindelijk 5-1 voor Bloemendaal... tegen de debutant in de hoofdklasse, Scharweide. We gaan straks eens even praten hoe dat nou allemaal zit bij Scharweide... met Bart Looyen, de coach van Scharweide. Andere uitslagen... Eerst Hurley den Bos 3-2. HGC Kampong 1-2. En Pinoquet Rotterdam. Toch wel een verrassing hoor. Pinoquet wint met 3-1. SCRC Oranje Zwart 2-1. En Amsterdam Laren werd 2-1. Ja Bart uh, Looijen, die staat hier uh, bij me in het, uh, in het uh, clubhuis van Bloemendaal. Uh, waar het uh, al een vrolijke boel aan het worden is. Uh, Bart, uh, ben jullie niet zo vrolijk of uh, valt het allemaal wel mee? Heb je het ingecalculeerd in Nederlaag tegen Bloemendaal? Je weet natuurlijk dat je tegen een team speelt met zes internationals en drie onder 21 internationals. Dus dan weet je dat je daar niet zo even 1-2-3 kan gaan winnen. Maar goed, wij spelen wel om te winnen. En als je onze eerste helft ziet, dan krijgen we ook een goed aantal kansen. Ja, ik wou net zeggen, jullie hebben de kansen gehad. Het had zomaar 2-0 kunnen zijn na een kwartier. Het had zeker zomaar 2-0 kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk ook een kwaliteit die je moet hebben. Maar goed, ja, wij kwamen hier ook gewoon om te winnen. En dat je hier verliest is geen schande denk ik, tegen zo'n team. Miss je vandaag je maatje, Stefan Veen, op de bank. Die is met vakantie. Ja, Stefan is even naar Barcelona gaan kijken. En die heeft de genoten van Messi, geloof ik. Uh, ja, Stef is natuurlijk, uh, net zoals Bas Bogaert, mijn assistent. Uh, ja, met z'n drieën uh, hebben, hebben we gewoon een goed team ook, uh, die, die elkaar goed aanvult. Ja, ja, want Stefan heeft het een beetje opgezet hè, bij Scharweide, het, het tophockey vorig jaar. Uh, dat, dat weet ik niet helemaal precies. Ik weet wel dat hij uh, ingestapt is vorig jaar. En dat hij een hele belangrijke rol gespeeld heeft in het naar uh, naar de hoofdklasse. En nu, naast jou op de bank, een, een, een geroutineerde kracht naast je... bij de rust 2-0 achter, dat was een beetje onverwacht na zo'n eerste helft... heb je zo iemand misschien wel nodig. Nou, ik denk dat dit team ook wel uh, heel goed beseft waar, waar het om gaat. En, uh, en uh, samen met, uh, met het team die er staat... Uh, kunnen we in zo'n rust natuurlijk ook wel goed uh, de vinger op de pijnpunt leggen. En Stefan heeft natuurlijk ook zijn, zijn in, uh, invalshoeken daarin. En ik denk dat wij... Uh, kijk, wij, wij spelen goede wedstrijden, wij scoren die, die goal niet. En zij uh, Bloemendaal, die, die krijgt uiteindelijk een kans... Uh, laat de klasse zien, maak een goal. Uh, proeven dan dat het eventjes uh, bij ons uh, wat teleurstelling is en maak gelijk 2-0. Ja, dan, dan wordt het gelijk een stuk lastiger, dan weet je ook al tegen Bloem nou. Maar goed, we krijgen genoeg kansen. Dus wij in de tweede helft zijn we ook gewoon gaan spelen om, uh, om, om te proberen te winnen. Realiseer je dat het eigenlijk vrij uniek is? Dat je als debutant uh, gewoon rondom een play-off plaats uh, cirkelt op dit moment. Na zes of zeven wedstrijden. Ja, dat is, dat is zeker uniek. Um, uh, ik denk ook wel dat we met het team gewoon hard aan het werk zijn. En uh, dat de jongens genieten in ieder geval van, uh, van de hoofdklassen. Maar aan de andere kant ook wel gewoon elke wedstrijd willen winnen. En daar veel voor willen doen. En um, ja, ofwel niet, dus niet, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. We zijn, uh, we zijn gewoon bezig met een mooi avontuur. En de, en, het, en de club zelf staat er ook helemaal achter? De club vindt natuurlijk fantastisch wat, uh, wat er gebeurt met, uh, met Heerde 1. Er zijn een aantal jongens die uit de jeugd komen. Sebastian Westhaart die terugkomt uit de jeugd. Frits Streter die al heel lang speelt. Ze zien ook dat, uh, dat hun jongens uh, de hoofdklasse spelen en dat ze ook, uh, het goed doen. Dus dat vinden ze hartstikke mooi. Ja, en je hebt een behoorlijke concurrentie natuurlijk hè? in Zeist. Uh, je hebt vlakbij Laren, je hebt Kampong, je hebt SCAC. Uh, dat zijn allemaal clubs die ook aan, aan spelers trekken. Hebben jullie een beetje jeugd? Uh, het, uh, we, hebben, we hebben jeugd natuurlijk. Elke club, elke club heeft jeugd. Uh, en, uh, om dan te kijken of er jongens gelijk doorstromen... Uh, uh, daar gaan we de komende tijd bekijken. Want er zijn vier jongens die met ons mee gaan trainen. Maar goed, het is inderdaad uh, wel een feit dat uh, rondom Utrecht... dat heel erg druk is met al die clubs. Maar uh, ze kunnen spelers wegtrekken. Maar aan de andere kant uh, kunnen ze ook zien dat het erg leuk is... om bij Scharweide te hokken. En dan kunnen ook weer spelers komen. Ja, ja. Maar verlies van een uitwedstrijd tegen Bloemendaal... dat is meer een, een hobbeltje, een vuiltje dat je weg moet werken. Had je niet echt op gerekend? Nee, dat, kijk, als je je wint is het, is het machtig mooi. Uh, maar goed, als je naar de wedstrijd kijkt en je, je, je ziet dat je de kansen krijgt... dan, dan droom je nog wel, eens, uh, wel verder, ja. Oké, okay. nou we gaan het verder volgen natuurlijk, Scharweide. Het staat inmiddels uh, geen vijfde meer, maar zesde op de ranglijst. Amsterdam is eerste, zeven wedstrijden gespeeld allemaal. Amsterdam 16 punten, Bloemendaal 14 punten. Pinoquet en Kampong 13 punten, Kampong dus ook in play-off positie. Dan het teleurstellende Rotterdam, vandaag verloren van Pinoquet 11 punten. Scharweide 10 punten en misschien, heel misschien, HGC. Toch ook wel verrassend verloren van Kampong, 1-2. Onderaan, oranje-zwart, twee punten. Vandaag weer geen punten gehaald. Den Bos, drie punten daarboven met vijf. En Hurley met zes, ook weer daar vlak bovenaan. Dus onderaan wordt het ook dringend geblazen. Geert de Groot vanuit Bloemendaal. Twee weken geleden speelde Excelsior gelijk uit bij FC Twente. Nak zal zijn gewaarschuwd. Frank Wilaert. Ja, 17 minuten zijn, zijn we onderweg in Breda. En Excelsior heeft geleerd van die uitwedstrijd bij Twente. Terugtrekken en dan heel lang wachten met uiteindelijk aanvallend iets doen. Dat heeft toen geloond door twee late goals van Maatsen. En nu doen ze ongeveer hetzelfde. Alleen heeft Nak nog geen doelpunten gemaakt. Wel een paar keer van afstand geschoten via Bayram. Twee venijnen geschoten van hem en Leurling. En alle keren was Wesley eruit de bal in ieder geval de baas op dat moment. Maar Excelsior die trekt zich terug op 30 meter van de eigen goal. Trekt daar een dubbele muur aan spelers op. En daar moet Nak dan maar omheen zien te voetballen. Nu doet Schalk dat vanaf de rechterkant. Legt hij de bal breed. Blijft Nak wel in balbezit. Omdat daar nota bene luiks helemaal komt helpen. De centrale verdediger. Zoveel mensen van Nak zijn er inmiddels mee naar voren. Komt die bal voor bij de eerste paal. De Ruiter ziet er nog niet op tijd dat die bal misschien wel binnen dreigt te vallen. Daar bij die eerste paal. En tikt hem over de achterlijn. Waardoor Leurling weer naar de linkerhoekvlag kan om een hoekschop te nemen. De eerste twee waren niet geweldig. De eerste was bedoeld als een korte corner. Maar de tweede die wilde die ook graag kort nemen. Alleen werd er even niet op gerekend. Deze komt dus lang over iedereen heen. Behalve dan uh, de aanvoerder achterin. Nieveld dus dat. Die kopt de bal weg. Terug naar Leurling. Komt hij nog een keer voor. Nu valt hij bij de eerste paal. Blijft de ruiter op zijn doellijn staan. Dan is het nota bene Jason Oost die daar uh, zijn verdediging komt helpen. En de bal daar probeert weg te werken. Met de nadruk op probeert. Want echt lukken doet het Excelsior niet. Vinken leidt nu balverlies. En uiteindelijk is het Bayram die hem helemaal even teruglegt in de richting van Ten Raoula. Die moet tegen de zon in kijken waar de vrije mensen te vinden zijn. Nou, de meesten staan nog uh, tussen de spelers van Excelsior uh, in. En dus moet hij even naar de zijkant, naar Jansen. En dan gaat Jansen breed naar Luiks. Uh, Luiks naar Bottekien. En zo verhuizen we langzaam van de rechter naar de linkerkant. Richting Gorter, die dan ongetwijfeld wel de diepte in zal moeten gaan spelen. Richting Schalk. Die leidt daar onmiddellijk balverlies tegen Niveld. En dan probeert Excelsior er weer af te komen. Ze komen nauwelijks van de eigen helft af. Nu is er een mogelijkheid. Via de Graaf op de counter. Laguire over de linkerkant. Maar Laguire is niet snel genoeg. Niet sneller in ieder geval dan Jansen. Jansen krijgt er nog een been tegenaan en zo is er in ieder geval de hoekschop voor Excelsior. De eerste in deze wedstrijd voor de ploeg uit Rotterdam. Dat uh, twee weken geleden, dus zo knap een puntje meenam uit uh, Twente. Maar ook zo verbazingwekkend dat dat überhaupt kon gebeuren. Via die invaller Darren Maatsen. Die uh, in de slotfase nog twee keer wist te scoren. En zo uh, Twente een paar punten wist te af te snoepen. De corner nu ook van Excelsior. Kort genomen in uh, de richting van La Guirée. Broerse dan die vanaf randje 16 probeert te schieten. Blijft die bal dan een beetje hangen in een melee van spelers. Wordt weggewerkt. Uiteindelijk achterin bij Nak. Schalk, die tussen twee Excelsior-spelers moet proberen eruit te komen. Krijgt de bal over de zijlijn via La Guire. En dan kan Nak gaan uitverdedigen. Halverwege de eigen helft. Via die ingooi zijn we bijna 20 minuten onderweg. Is Nak overduidelijk de betere ploeg in de beginfase van dit duel. Maar dat duel is nog doelpuntloos. Zoals u hoort maken wij een programma voor alle doelgroepen... Crucified van The Army of Levers. We gaan naar rode ADO Den Haag. was nog niet begonnen of Den Haag stond al op voorsprong na acht seconden. Maar Malky, Donald, Malky en Vormer maakten uiteindelijk 4-1 voor de thuisklub. Malky maakte dus al zijn vijfde en zesde doelpunt van dit seizoen. En speelde gewoon ook goed. Jan Roefs met de maker van deze twee doelpunten in gesprek. Sanarip Malky. Blij met je twee doelpunten. Je staat al op zes dit seizoen. Ja, maar ik denk niet te veel uh, op mijn doelpunten. Ik denk alleen voor de uh, overwinning. Omdat uh, we verloren twee keer uh, 5-0 en 7-1 uh, overplaatsing. Maar nu heb uh, ik gewoon een 4-3 laatste wedstrijd. Nu deze wedstrijd uh, 4-1. Dus goed voor de ploeg. Voor je, goed voor uh, het gevoel. Ja, de trainer heeft uh, vertrouwen in jou. Uh, je bent ook een handenbindertje zoals het dan heet in het Nederlands. En je maakt doelpunten. Um... En de samenwerking met Jonker voorin uh, loopt ook goed. Ja, we, we begrijpen uh, alle twee goed uh, waar we moeten gaan lopen. En, uh, ik ga voor de duel en uh, lopen in de ruimte en uh, we doen een goede beweging. En vandaag we maken heel, goeie, heel mooie doelpunten. Je bent de spits die graag doelpunten maken, maakt, maar ik heb ook het gevoel dat je inderdaad een teamspeler bent. Dat je echt ook voetbalt uh, voor het team. Ja, ik ben, mijn voetbal is altijd zo. Ik uh, ga, ik uh, geef alles voor de ploeg. in. Ik ga in loop. En momenten momenten ga ik niet scoren. Dus, voetbal is zo. En uh, voor de momenten uh, alles gaat alles binnen. Het is, is goed voor de ploeg. Het viermans middenveld, Helpt jou dat ook om doelpunten te maken? Omdat er ook ruimte is voor de, voor de backs om op te komen? Ja, het was veel ruimte. De coach zegt uh, op de flanken. En we scoren zo op uh, voorzetten. Malki was dat dus rode ADO, 4-1. We gaan er even snel naar Frank Wiela bij NAC Excelsior. Want na 25 minuten is het geduld van NAC beloond. Het geduld van rustig blijven aanvallen, opbouwen. Luik schaft de paas. Schilder alleen voor Dolman de Ruiter. Hij maakt geen fout. En 1-0 voor NAC tegen Excelsior in Breda. Wordt vervolgd. Uitslagen nog even van de andere wedstrijden. Rode ADO dus 4-1. Feyenoord VVV 4-0. En NEC Vitesse, de half-1-wedstrijd. Eindigd in een 1-0-overwinning voor Arnhem. Voor Vitesse dus.